Het weer nog bewolkt, maar droog. Temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Lokaals kans op mist. In de ochtend eerst bewolking, later zonnig en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 14 april. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren gedurende deze nachtelijke uren, dan kunt u kijken op teletextpagina 331 of op onze site nachtvluchten.fm. Heeft u iets gemist wat u achteraf gezien toch had willen horen, dan kunt u via diezelfde site nachtvluchten.fm de verschillende uren opnieuw beluisteren. Nu zijn we er in ieder geval live. Dat geldt niet in die mate voor Herman Krikhaar, die is er niet meer. Maar gelukkig is deze bijdrage van de RVU bewaard gebleven. De schilder, kunstkenner, verzamelaar en galeriehouder werd geboren op 18 april 1930. Dat was in Almelo. Hij studeerde aan de kunstacademie in Arnhem. Vertrok in 1951 voor een jaar naar Parijs. Werd steward bij de KLM, trad in het huwelijk en ging op Ibiza wonen. Na terugkeer begon hij een galerie in Amsterdam en voelde de drang om zelf te gaan schilderen steeds groter worden. Bijna op de kop af 12 jaar geleden was Martin Schimek in gesprek met hem over zijn leven en werk. Herman Krikhaar overleed in 2010. Hij was 79 jaar. We gaan nu terug naar april 2000. Luistert u naar Kleurbekennen. Het is Kleurbecken en vandaag is het feest. Omdat wij hebben een man in de studio die 70 is geworden. En hij is 18 april 70 jaar geworden. Herman Krikhaar. Welkom Herman. Dank u. Mag ik Herman zeggen? Ja, je moet Herman zeggen. En dat zei je ook toen ik je eerste keer ontmoet heb. Je zei, en dat vond ik zo merkwaardig... Ik schilder, maar dat mag niemand zien. Oh. Dat, want dat, dat hou ik verborgen voor de buitenwereld. Heb nee. ik het verzonnen of klopt dat? Nee, dat klopt wel. Ik heb een, uh, ik heb een beetje teruggetrokken altijd gewerkt. En dat was met opzet omdat ik toen al een galerie had. En ik vond het onnodig in mijn eigen galerie mijn eigen werk te exposeren. Ik vond dat niet goed. En ik heb dus alleen gewerkt voor, uh, ja, voor, voor de leden van de Cobra Groep. En daarna natuurlijk met bekendere schilders, maar ook jonge talenten ontdekt. Ja. Dat was mijn, dat was mijn stelling. En eigen werk ophangen, dat heb ik nooit gedaan. En, maar wisten die mensen dat je schilderde? Ja, vele vrienden die me kennen, die weten dat. Die ja. weten dat nu, maar in, in de tijd, toen je, toen je begon... Hè, wisten ze dat je zelf schilderde? Een aantal mensen wisten dat, ja. ja. De vrienden? Ja, vrienden. Maar je liep daar niet mee te koop? <coughs> uh, ko nee, te ko alleen ik ben op een gegeven moment wel uitgenodigd... In, om in het Zingenmuseum te exposeren... En daarna nog eens een keer, een paar jaar later. En dat was allemaal ontzettend leuk. En toen waren ontzettend veel mensen. En toen kwam dat wel in de openbaarheid. Ja, ja. Maar ik had ook uh, geen zin om te verkopen. Ik denk, ik schilder voor mezelf. En oh ik, ja, dat zei je ook. Ja. Ik had geen zin om te verkopen, omdat ik gewoon vind dat het jeugdwerk ook bewaren, voor later. En misschien voor mijn kinderen ook leuk. En je weet nooit wat er in de toekomst met je leven gebeurt. Maar ik, uh, ik vond het belangrijk om dat te houden. En, maar nu ben ik zover dat ik zeg, nou, ik ga nu exposeren. Ik geloof dat de 21ste april heb ik een opening in, Bri in, uh, in uh, Brignol. Dat is een stadje aan de kust in uh, Zuid-Frankrijk. En uh, ja, dat wordt dan een verkooptentoonstelling. Dat is de eerste verkooptentoonstelling? Ja, min of meer, ja. ja. ja. Want uh, je, je kinderen geven niet om je schilderijen? Jawel, jawel. Mijn zoon die is architect in Chicago en die heeft uh, grote schilderijen van mijn in zijn kamer in zijn appartement hangen, ja. Maar ze hoeven ze niet allemaal te hebben. Nee, of? dat hoeft ook niet. Nee, je, dat... je, je mag ook iets verkopen. Ja, ja, zo nu dan komt er wat op de veiling. En dat gaat ook vrij behoorlijk. En uh, ja, ik heb zelfs in mijn eigen dorp geëxploseerd. En dat is ook nog niet zo lang geleden. Ik denk een jaar geleden. En uh, dat ging ook heel goed. Dat, dat waren toch heel veel buitenlanders die werk kochten. Duitsers, er waren, uh, er waren uh, Nederlandse uh, mensen die daar in de buurt wonen... die het ontzettend leuk vonden om een schilderij te kopen. En dat ging heel goed. De laatste tijd gaat het zelf zo goed dat ik al op karton kan schilderen op verhuisdozen. Die snij ik in stukken en uh, dan worden dat uh, vier meter lange schilderijen. Zo, zo, zo. Maar dat is zeker niet omdat je, geen, uh, omdat je geen geld hebt voor doek. Dat is omdat je ongeduldig bent op doek te wachten die nee, zo nee. groot is. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ik schilder op het ogenblik met uh, acrylverf. Dat is binnen een uur droog. Dan kan er al van nis over. En dan, dan... Maar met olieverf heb ik vroeger gewerkt. En dan moest ik al die schilderijen in mijn vorige huis in Frankrijk... zetten ik op zolder en dan moesten ze drogen. En dat duurt maanden. Dus ja, ja, een ja. beetje dik, dik, dik, dik schildert. Ja, ja, ja. En daar heb je... Uh... Nou, dat, dat, ik, ik wil doorgaan. Ben je te, te impulsief hoor? Nee, maar ik ga nog wel een keer terug naar olieverf, denk ik. Daar heb ik wel behoefte aan. Maar ik kan het niet uh, mengen met het schilderen, op, met acryl tekenen op papier en maar Dat kan ik niet. Dat is moeilijk. Hoe bedoel je, ik kan het niet mengen? Wat bedoel je daarmee? Ik kan niet de ene dag met olieverf werken... en de andere dag met acryl. Want het zijn twee verschillende materialen... en dat is heel moeilijk om dat te doen zo. Want dan moet je echt een atelier hebben waar je met acryl werkt... of een atelier apart waar je met olieverf werkt. Hoe is dat? Waarom is dat? Nou, dat is omdat je uh, olieverf, werk je met. dat werk je met terpertijn en met... Nee, F dat snap op. ik. Maar uh, je, je houdt van orde? Zou je die rommel door elkaar heen, dat zou jou storen? Nee, dat zou niet kunnen. Ik heb een vrij groot atelier. Maar de, de, de, de, de die liggen in één hoek en de acrylverf in de andere hoek. En dat, de, zo kan ik wel werken. Ben je ordelijk? Nou, op het atelier niet, nee. Thuis hm. wel. Ja. <laughs> uh, ik wil heel graag naar je jeugd. Naar dat verhaal van een bakkerszoon. Ja. Maar eerst. Uh, toch wezen zijn meteen bij jouw schilderen beland. Uh, toch wil vragen. Hoe, hoe is dat? Want je hebt. Uh, verstand natuurlijk. Van, van uh, schilderen. Je hebt. Uh, de gro grootste kunstenaars. Van uh, de afgelopen eeuw. Gekend. Hoe. Durf je eigenlijk om te schilderen? Want dat betekent dat je jezelf ook heel goed moet vinden. Nou, zo ligt het niet. Want uh, ik, het is niet voor niks dat ik uh, zo lang heb gewacht met exposeren. En uh, ik vind ook dat uh, in Nederland, ja, de kritieken... ...en uh, mensen die de, de critici, die, uh, die, uh, als die dan wisten dat ik schilderde... Dan, dan, dan, ...dan nemen ze daar afkeer van. Dan denken ze, een, een, een galeriehouder mag niet schilderen. Net als een, een uitgever mag geen boek schrijven. Hè? Dan, dan ben je al bevooroordeeld. En, uh, ja, maar daar heb ik me nooit iets van aangetrokken eigenlijk. Ik vond het wel vervelend, want uh, ja, als er geen belangstelling is... waar moet dan de drift van komen om toch te schilderen? Maar ik heb altijd doorgeschilderd. Eigenlijk mijn leven lang. Maar uh, heb je je werk aan vrienden kunstenaars laten zien? Ja. Hadden ze überhaupt kans om eerlijk oordeel te geven? Want ja, ja, ze wilden toch bij jou oh. exposeren. Het dus ze ze, is niet zo makkelijk om te zeggen... Herman, alsjeblieft, houd toch mee op. Ja. En, en, en, en uh, zorg meer dat ik verkoop in New York... want uh, je zit jouw tijd te verliezen hier. Ja. Nou, ik heb wel meegemaakt dat schilders... Uh, zeiden God uh, dat je schildert. En dat, dat, dat, dat, dat ze dan zagen of bij mij in de buurt kwamen in Zuid-Frankrijk... en zelfs in Zuid-Italië. Daar kwam Corneille en daar hebben we ook zitten werken... met Rooskens, Corneille en ik. En uh, die zei ook, god, je bent een schilder toen hij op een atelier kwam. Ik had er een, een, maar een maand of twee gewerkt. En Rooskens ook. Maar Cornelij die kwam daar regelmatig. en uh, nou, Die had er toch wel belangstelling voor. En uh, Rooskens zegt, je bent gek dat je galeriehouder bent. Waarom ga je niet schilderen? Mm -hmm. Dus die, die stonden er wel achter. Maar anderen, andere, ja, ik denk dat anderen, die, die hadden weer een heel ander idee erover. Rooskens heeft die vraag gesteld. Uh, waarom was hij zo gek dat hij galeriehouder was? En ja. waarom was hij geen schilder? ja. Die Wa vraag heb je nou, gesteld. Ja, ja, daarom, ik hoef die alleen te herhalen. Ja, nou, ging, dat ging hierom. Dat ik uh, ik vond het, uh, het galeriehouden vond het ontzettend leuk om te doen gedurende die twintig jaar. Dat was de bedoeling, twintig jaar. En dan ga ik schilderen. Ik was, dat was dat graag... niet 25 jaar? Tussen... Dat werd het. Ah, dat door werd toeval. Het. Toen werd het door toeval. Toen kwam ik in contact met de familie van Picasso. En dat was natuurlijk voor mij toch nog even vijf jaar doorwerken. Ja, ja. Ja, dat, was, uh, dat, was een, dat, dat waren eigenlijk wel de spannendste jaren, de laatste vijf. Ja, tussen 1963 en 1988 had je Galerie Krik Ja, dat was 25 jaar. Ik, ja, 25. ik wou er ik wou dus al een rond getal van maken. Dus ik moest die 25 volmaken toen. Ja. En uh, daar heb ik geen spijt van gehad. Financieel niet, maar nee. artistiek ook niet. Nee, ook niet, nee. nee. Ik heb wel door kunnen werken. Want ik had altijd al een huis in Frankrijk. En daar zat een goed atelier in. En daar heb ik uh, doorlopend zo nu en dan kunnen werken. Ja, uh, hoe slijde je nou je dagen... Op dit moment? Ja. Nou, we, we, we, zitten nog, we, we reizen toch nog wel. Ik bedoel, nu mijn zoon in Chicago zit, gaan we die ook nog eens opzoeken. Ik kom nog wel eens in New York. En uh, <kliek> ja, ik, ik, maar hoofdzakelijk is het toch wel Frankrijk. Maar ben je een schilder of ben je gewoon nou een uh, man? Nee, ik schilder. Ik ben nu schilder. Ja, maar, maar ben, je, ben je een kunstenaar of ben je een gepensioneerde man? Nou, ik voel me helemaal geen gepensioneerde man. Ik werk en ik uh, werk met overtuiging. En dus komt dat uit mijn eigen lichaam en uit mijn geest. Dat ik, uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik ben een kunstenaar ben, want dat is al een groot woord. Maar ik schilder. En wat men ervan kan gaan denken, dat, dat, dat, dat zou ik eigenlijk niet bestelen. Uh, je hebt veel grote kunstenaars gekend. Waren er kunstenaars tussen die grote kunstenaars waren... en durfden toch niet te zeggen dat ze kunstenaar zijn... Nou, ik denk dat mensen als Chagall en, en, en, en Dali was weer een heel andere man. Maar ik denk dat die wel eens donders goed wisten dat ze grote kunstenaars waren. Ja, dus jij moet het toch ook weten als je het bent? Nou, ik wil het niet zeggen. Ik kan wel middelmatig kunstenaar zijn. Maar dat, ik, ik schilder en, en ik moet maar afwachten wat ze ervan denken. Ja, maar dat... Van, Van Gogh schilderde toch ook door? En niemand zei dat hij dat een geweldige kunstenaar was? Maar jij lijkt me niet een type die een zou afzijnt? Nee, dat uh, heb ik er niet voor over, nee. nee. Ik weet ook niet of hij dat daarom gedaan heeft. Uit miskenning, dat weet ik niet. Dat kan een andere oorzaak hebben, dat zegt men tenminste ook. Ja. Hij heeft het oor toch opgestuurd, dat stukje, geloof ik. Maar vind je zelf een kunstenaar of niet? Dat is gedacht, binnenkort die tentoonstelling in Brignol... Daar uh, komen grote werken te hangen, op karton geschilderd. Daar hebben ze die hebben er een commissie voor geweest en die hebben dat uitgezocht. Maar ik wil er nu toch ook wel uit die laatste serie aquarellen... de vier of vijf bij hangen. Om ook de reacties te proeven van de mensen. Dat vind ik toch leuk, dat is spannend. Want dat is een ontwikkeling, die aquarellen, ja. dat is de laatste ontwikkeling. Ja. Uh, er is commissie voor geweest. Betekent dat dat die, uh, degene die expositie organiseert... ook de... Keuze laat van al die werk. Of... Ze willen zich er wel mee bemoeien, maar dat lukt niet altijd. Ja. Nee, want ik werd ik krijg, daarnaast krijg ik ook uh, binnen een jaar een tentoonstelling in uh, Villa Tamaris. Dat ligt weer in, in, in vlakbij vlak Toulon. In uh, een plaatsje dat heet. Moet uh, ik uh, uh, even denken. Te, Surmer. Uh, nou, dat weet niet. Dat is in een voorstadje van Toulon. Ja. En dat is een, hele, dat is een beroemd museum. En daar is ook een commissie voor geweest van de gemeente. En dat uh, uh, is een prachtig museum. Een die hele oude villa, die is helemaal verbouwd tot museum. Grote zalen, vier etages en het schitterende tuin eromheen. En die commissie die was enthousiast. En die zeiden, we gaan hier een, we gaan hier een overzicht en toonstelling geven. Kijk, dat vind ik natuurlijk toch wel leuk om te horen. Ja, en in Nederland gebeurt iets met jou? Nou, hier is wel wat gebeurd. Ik heb twee keer in het Zingenmuseum geëxploseerd. En uh, ja, ik heb nu ook wel een galerie in, uh, in Den Haag die voor mijn werk zorgt. En dat, is, uh, dat, is, dat, dat gaat allemaal wel goed, ja. En daar hebben, ze, daar hebben ze ook een opslag, te staan Dat is een heleboel werk van me. Zou je van schilderen kunnen leven op dit moment? Nou, ik denk niet dat ik, ik daarmee rondkom, nee. Nee, dat zou niet kunnen. Ik moet zo nu en dan... Ik heb dus altijd nog wel een, een, een kleine collectie van beroemde schilders. En zo nu en dan moet ik er wel iets uit verkopen, ja. Ja. Om dat te handhaven. Dan, als ik het goed begrijp, heb je al je uh, geld in schilderen belegd. Ja. Ja, een schilderij niet alleen. Ik heb ook uh, tijdens de, de, de KLM-jaren, die ik ook nog ertussen heb gehad, in de acht jaar lang, heb ik uh, verzameld. En dat was hoofdzakelijk archeologie. Ja. Romeins, Grieks, Egyptisch, uh, Koptisch. Want je begon ooit als perser bij de KLM. Ja. En ja. nou nu dalen we af naar die jonge jaren. Ja. Zullen we dan, nadat we een plaatje hebben gedraaid, meteen bij je jeugd beginnen? oh ja. De Mes Solonel. Uh, en dat is, uh, dit is het onderdeel Sanctus. Heb je vaak muziek aan als je werkt? als je ja, ja, ik heb dan meestal een radiotje staan, geen, ge, geen platen draaien of, of dan moet je toch steeds weten doen. ik wel gewoon door, door kunnen werken. En vaak hoor ik dan ook de radio niet. Maar als er maar een beetje geluid in zit. Dat is nog een oud radiootje wat ik na mijn eerste reis met de KLM aan mijn moeder heb gegeven. Ja. Ben je zo gehecht aan de dingen dat je zoiets bewaart? Ja, ja, dat heb ik ook nog, ja. En dan zie ik meteen nog het moment voor me dat ik thuis kom van mijn eerste reis. En dat ik een radio in Tokio had gekocht, geloof ik. En, uh, ja. en dat gaf ik toen aan mijn moeder. Die vond het prachtig, want die, die wil ook altijd de wereld door. In die tijd, dat was, wanneer uh, ja, dat was dat, was 1953? Ja. Maar dat zat er niet in voor haar? Ze... Ja, ze... Heeft... Reisde ze ook veel? Nou, dat wou ze wel, maar ze heeft er weinig tijd voor gehad. Want ze had een gezin met acht kinderen. En, en, en, en mijn vader had een drukke bakkerij. En mijn moeder die er nog een kredinierswinkel erbij. En dan had je de dienstmeisjes en ze zaten altijd met een man of twaalf aan tafel. Yeah. Ja, dat was een druk, druk bedrijf. En ik weet nog dat mijn grootvader, die zei op een gegeven moment... Die, die had ook al de bakkerij, die heeft de bakkerij opgericht. Die kwam uit Geesten, dat ligt vijf kilometer van Almelo... en die emigreerde naar Almelo op dat moment. Die begon daar een bakkerij. En uh, die nam er één dag per jaar vakantie. En dat is dan twaalf uur, zei hij zo, de helft van de vakantie zit erop. Ja, ja. fortissimo Naar Kleurbeck en onze gast Herman Krieghaar, ex-galeriehouder, tegenwoordig schilder. En wie weet, een grote kunstenaar. Hij zelf durft dat over zichzelf niet te zeggen. Dat zou de tijd wel, tijd wel oud maken. Ik heb hier voor me een foto, jullie familiefoto. Zoals je al zei, jullie waren met een achte Ach duizend. Achte ja. Jij ja. um, was de vierde in de rij. Ik, ik was de vierde in de rij, Ja. Um, Hoeveel van, uh, van de mensen die op dat foto zijn... Dus um, jouw ouders zijn al dood, neem ik aan. Ja. ja. En je broertjes en zoesjes Leef... die leven gelukkig allemaal nog. Allemaal nog. En allemaal nog gezond oh, ook, geweldig. ja. Geweldig. Ja. Ja. Ja. Geweldig. De oudste is? Ja, die is uh, nu uh, 75. Hebben ze dat allemaal vergeschopt? Uh, ja, ze hebben het allemaal goed gedaan. Ze konden allemaal goed op school studeren, behalve één, dat was ik. En verder, want ik was een knappe spijbelaar. En uh, maar de rest ging allemaal goed. En uh, ja, mijn moeder die zei altijd, je moet ook een middenstandsdiploma halen. Zoals je zusjes en je broer. Ik zei, ja, maar ik word geen middenstander. Ik word arm of rijk, maar ik wil geen middenstander zijn. Ja, dus je hebt, uh, op school heb je minst resultaten gehaald. Maar alles bij elkaar heb je dat eigenlijk... Het beste gedaan, op wereldse maatstaven dan. Ja, maar ik bedoel, ik ben, ik ben... Ik kan niet zeggen dat ik rijk ben, maar ik heb een uh, heel rijk leven gehad. Een fantastisch leven. Ja, maar je moet ook enorm rijk zijn. Want jou, de... jouw kunstcollectie moet toch... Bevat dingen die onbetaalbaar zijn. Nou, dat weet ik niet. Ik heb, ik heb, er zitten een paar stukken tussen, ja. Maar dat is niet veel, natuurlijk. En zo nu en dan moet ik daar iets uit verkopen om te kunnen doorleven. En te kunnen schilderen. Dat is, uh, dat is de verdienste van 25 jaar werken, kan ik wel zeggen. En dat was de aanleiding, was natuurlijk die KLM-periode. Want toen kon ik beginnen, met dat salarisje, kon ik toch beginnen met verzamelen. En toen kocht ik dus al werken aan van Karel Appel bijvoorbeeld. En, uh, en heel, veel, uh, heel veel werk uit, uh, uit Egypte, uit Siam, uh, Boeddha's. En ik trok erop uit, hè? Nou, en, heb de, je dat over de jaren? Dat is geweest van 53 tot... Uh, wanneer ging ik eruit? Uh, in 1953, 25... We uh, acht jaar. Nee, nou, tot 61. ja. Toen was kap, uh, Karel Appel nog niet, uh, die, die kostte nog niet veel. Nou, toen kon je dan ook vrij behoorlijk voor weinig geld kopen, ja. ja. En bijvoorbeeld Eugène Brands, ook een lid van de Cobra... die, kocht, die verkocht, uh, die, die ruilde met een antiquaire in Amsterdam, met uh, kou heette die man... en die heeft, uh, Henko, ja, en die, heeft, uh, die ruilde dan met Oosterse kunst... die ik hem dus bracht, ruilde hij weer, Eugène Brands... en dan kon ik de Eugène Brands kopen voor 100 gulden... de olieverfjes op papier... En nou, die, die, die doen nu ongeveer ja, weet ik veel, 10, 20.000 gulden. Ja. En dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. Dat, ik, dat, dat, dat groeit, het begint met weinig, maar het wordt waardevol. Ja. In kunst beleggen is natuurlijk ook heel verstandig. Mits je goede kunst koopt. Ho, hoe kan dat dat Bakkerszoon zo overtuigd is van eigen smaak... dat hij in kunst durft te beleggen? Nou, dat komt eigenlijk, dat, is toch, dat zit in je genen, denk ik. Want ik heb een, uh, ik, ik, vanaf mijn elfde jaar schilder. ik. Op zolder zat ik, had ik een tafeltje en maar, ben naast de, voor een raamtje En daar dus zat ik te schilderen. Al door, en uh, mijn moeder die moest me drie keer roepen voordat ik beneden kwam te eten. Ik, want dat zat er toch in. En, en, en, en je schafte jouw boeken aan over kunst. En, ja, hoe komt dat? Dat weet ik ook niet. Maar dat dus, heb je dan. Dus eigenlijk wilde je geen galeriehouder worden, maar je wilde een schilder worden. Eigenlijk wel. Daar heb ik ook voor in Arnhem gezeten, op de, op de academie in, in Arnhem. En uh, daar heb ik een jaar gezeten, toen was ik zeventien. En op de achttiende moest ik in dienst. Ik kreeg dat, daar kreeg je geen uitstel voor. Ja. Dus toen kwam ik bij de mariniers terecht. Twee jaar? Nou, dat is achttien maanden. Achttien maanden. Ja. En daarna, toen je terugkwam, ging je bij de KLM meteen? Ja, toen heb ik een. Uh, nee, toen ben ik eerst naar Parijs gegaan. Daar heb ik gewerkt als Ed Caviste. Wat is dat? Hele mooie baan. Kelderhulpje. Ah, en van, van wie? Ed Caviste. Nou, in een. In een, in een, in een uh, gelukkig in een, uh, een Elsassen restaurant. Dus die mensen spraken Duits. En toen kon ik ook met ze praten, want ik sprak geen woord Frans. Ja, je... Maar op zo'n manier heb ik Frans geleerd. En toen, kwam ik, uh, toen ging ik terug naar Almelo. Toen zei mijn vader: Nou ja, en wat nu? Ik zeg: Ja, wat nu? Ik zei, Maar weer wachten wat er gebeurt. Ja, zei, die, maar ik krijg je wel een baantje. Dus ik zat weer op de driewieler. En, en broodjes verkopen. Venten. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat beviel me niet. Helemaal niet. En uh, toen kom ik op een gegeven moment. Kom ik een vroegere vriend van me tegen. En die had een prachtig uniform aan. Twee vroegtoestellen op zijn buik. Een wing. Ik zeg: Wat doe jij? Ja, die, ik werk bij de KLM. Ik zeg: Wat doe je dan? Ben je piloot? Nee, die, ik ben steward. God, ik zei, god, fantastisch. Dat wil ik ook. Hij zei, kom vanavond even langs. dat je foto's laten zien? En hij had een dia en liet hij foto's zien... hoe die in Karachi rondliep en hoe die allemaal... Deed. Ik denk, ja, kijk, maar dat moet ik ook doen, hè? Yeah. Toen zei ik tegen die knaap, hoe word je dat? Toen zei hij, nou, ik heb gesolliciteerd. Ik heb toch het HBS-diploma? Ik zei, nou, dat ga ik ook doen. Ja, maar zei, je hebt geen HBS-diploma. Dat lukt jou nooit. Nou, dat had hij niet moeten zeggen. Yeah. Want twee jaar later kreeg ik hem eerst tweede steward. <laughs> maar hoe heb je dat gedaan? Want die HBS-diploma was waarschijnlijk vereist. Maar je hebt een beetje gesjoemeld. Ja, een beetje, een beetje gewoon een beetje doordrukken, hè? Je hebt gelogen, gewoon. Je zei dat je die diploma hebt. Nee, nee, nee, die moesten, moesten dat wel zien. Sofie, we vroegen dat. En het enige wat ze... Spreek je Frans, Duits, Engels? Ik zeg, ja, dat spreek ik. Nou, dat, dat gaf de, door, de doorslag. En toen moest ik, een paar, toen moest ik naar een meneer toe. Dan moest ik solliciteren. Eerst zeiden ze tegen me... Je kunt zo niet solliciteren, je moet eerst een brief schrijven en niet zomaar aankomen van ik wil steward worden. Dat kon niet. Ik moest een brief schrijven, solliciteren. Toen zei ik, ja, maar ik kom helemaal... thuis op Schiphol, hè, yeah. bij Amsterdam. Ik, moest, ik zeg, ik kom helemaal uit Amelo. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Terug en een brief schrijven. Ik zeg, nou, maar... Uh, dat vind ik toch wel... We, nou, dan zegt hij, we naar de chef. En de, ik zat toen op het bureau van een onderdirecteur. Hij zegt, ga maar naar de chef, die gaat erover. En dat is meneer Kraijenbossens of zoiets, weten die. En uh, ik dan naartoe... En toen zat ik daar en toen zei die secretaresse, meneer Kruijmer, was in gesprek. Maar wat komt u doen? Ik zeg, ik kom solliciteren. Maar u heeft dan nog niet gesolliciteerd per brief. Ik zeg, nee, want uh, ik word gestuurd door de onderdirecteur. Die meneer en die. Oeh, ogenblikje. Nou, toen was ik zo aan de beurt. Ik kreeg meteen de papieren mee en ik kon op cursus. Ja, prachtig. Nou, dat, ging, dat ging... Ja, dat kon ik heel gemakkelijk, dat soort dingen. Maar niet, ik heb niet gelogen of wat dan ook. Ik heb gewoon gezegd hoe het zat. Je hebt gewoon snel gehandeld, snel ja. gereageerd... Ja. En dat heb je later waarschijnlijk ook gedaan. Want dus je gaat de wereld over met de KLM. Ja. En um, je stapt uit in die land, verre landen. En dan kom je met kunst terug. En met antiek ja. terug. Uh... Ik weet nog goed dat ik de eerste vlucht maakte naar, uh, naar Tokio. Of nee, naar Bangkok. Dat was de eerste vlucht. En toen maakten we een tussenlanding in Cairo. Eerst in Rome, dan in Cairo. Want ze konden nog niet zoveel brandstof meenemen in die tijd. En uh, je moest dus vaak landen op de tanken. En passagiers op te halen, op te brengen. En toen kwam ik in Cairo, daar stonden we twee dagen. En op een of andere manier loop ik het hotel uit. En zonder ook maar een kaart of wat ook. En je kon niet met die mensen spreken, want ze spraken... Ja, Frans spraken ze soms als ze nog een beetje, want dat... maar Engels spraken ze ook niet. En uh, dan liep ik de straat op en ik kwam terecht in de gang Galilie. En dat is een straatje waar ik acht jaar lang antiek heb ingekocht. Yeah. En daar loop je gewoon je neus achterna. In een, in een wereldstad. Maar je komt er. En dat, was, dat, dat vond ik wel heel spannend, dat dat, dat soort dingen gebeuren. En dat je dan meteen in een winkel stapt uh, met tapijten en er staat een beeld, een Isis en Horus beeld uit hout gesneden. En ik denk: dat is een prachtig beeld, dat is ouds, dat, uh, dat zou ik wel willen kopen. Dus ik vroeg aan die man in die winkel, dat stond op een beeld tapijten. Die zegt: Kan ik dat beeld kopen? Toen zei die man: Hij sprak Frans. Hij zegt: uh, Nee, dat is etalagemateriaal. Ik zeg maar, als ik het nou koop, dan kunt u toch een nieuw beeld kopen... als dat etalagemateriaal is? Ja, dat is ja. En toen zei ik... Nou, zeiden ja, misschien wil ik het wel verkopen. En toen moest hij daarvoor hebben iets van... Nou, dat kwam neer op 150 gulden. Zo'n beeld, Isenors, dat staat nu in het museum hier ergens in, in, in Nederland. En uh, dat is aangekocht door uh, Hannema. Dat was de vroegere directeur van het Museum. Ja. En die, die richtte dat museum op. En ik ben ermee naar Leiden gegaan met het beeld. 1500 jaar voor Christus. Schitterend beeld. Ja. En dan komt er ook lol in. Hè? En je gaat er steeds meer je let veel meer op dan een museumdirecteur. Want het is je eigen geld waarmee je koopt. En je, je, je leert dus heel gauw of iets authentiek is of niet. Ja. Heb dat je dat is... ook wel eens vergist dat ja. je iets voor authentiek hebt ja, aangekocht? Ja. Ik heb een, Zou je daar een voorbeeld van willen noemen? Ja, daar heb ik een voorbeeld van. Je had een hele beroemde antiquaire, die heet Vecht, in, in Amsterdam. En die deed in archeologie ook. En ik kom daar binnen met een, een heel mooi... Uh, op maken, voor dames om je op te maken. En dat was een liggend vrouwtje met een schoteltje. En in dat schoteltje dat moest dan gemengd worden. Maar dat was zo mooi van vorm. En dat was Egyptisch. En uh, ik denk dat is toch wel iets van 1200, 1300 jaar voor Christus. En uh, toen ging ik daarmee naar Vecht. En toen de zoon van Vecht, die zei... God, dat is interessant... Goh, hoe kom je eraan? Ik zei, ja, daar en daar in Cairo. Nou, die riep zijn vader. En zijn vader zet een brilletje op. En bekijkt dat is goed. Toen, zegt, toen kreeg die zoon, die kreeg op zijn donder... en zegt maar dat had je moeten zien. Weet je wat erop staat? Nee, wat dan? Made in Japan. Ja, ja. Nou, ja. daar leer je van. Constant Vecht was de zoon. Ja. Die is later directeur van de waarheid ge geworden. Nou, later ik. Ja, ja. ging ik zelf mee naar Leiden. Met alle spullen. En toen kreeg ik daar een hele aardige man. Die me leerde kennen en die jarenlang nog brieven en kaarten sturen. En dat was ontzettend leuk, want die heeft me helemaal geleerd... hoe het allemaal wijd aan kon zien, hoe de patine eruit moet zien... en noem maar op. Dus je bent met antiek begonnen? En... Nou, ik verzamelde in dezelfde tijd ook al die aquarellen van Eugène Brans. En ik kwam al heel vroeg de toeval ook Karel appel tegen. Daar kon ik toen ook al dingen van kopen. En dat was allemaal in het begin. Toen moesten ze nog... Furore maken. maken. Goed, als zoon van de bakker... dus van de, toch wel van Zakeman... want die broodjes moeten en brood moet ook verkocht... begrijp je dat... Uh, iets kopen wat... Uh, zoveel, honderd jaar voor Christus... is gemaakt... voor heel weinig geld... dat, dat daar handel in zit. Dat, dat vat ik nog. Maar hoe... wat drijf je ertoe om, om aquarelletjes van jonge kunstenaars te kopen... waar toen nauwelijks iemand interesse in had. Waarom deed je dat? Ja, omdat ik er wel geloof in had. Ik zag dat wel. En, en ze begonnen al een beetje... zo hier en daar te exposeren bij goede galeries. Er was één galerie van Eva Bendien. Die is vorige week gestorven. Die, die, uh, die, die, die, die, die, die, die kwam toevallig ook uit Almelo. En die had een hele goede galerie... in Den Haag, in uh, Haarlem. Op het... Uh, Oude Eiland, Hoe heet dat ook weer. Nou ja, goed, daar had ze een galerie. En die verkocht toen al appels. En daar heb ik toen ook een schilderij gekocht... In die tijd al. Maar zag je daar handel in of vond je dat ook mooi? Ik vond het mooi. Ik verzamelde. Ik verzamelde. Maar op den duur ben ik gaan verzamelen. Met archeolo archeologische voorwerpen. En. Dus ongesigneerd. Ja, je weet niet wie dat gemaakt heeft. En dan sla je de middeleeuwen, alles sla je over. En hedendaagse kunst. Dus ik had op een gegeven moment, toen ik uit de KLM ging. had ik een collectie, een soort schatkamer. En daar had ik nooit uit verkocht. Het, het, het, daar bouwen we dan het ruilen bij kou. Maar. Uh, Rouwend voor moderne kunst? Ja, ja. Voor de, en ik, toen ik uit de KLM ging... toen had ik, had ik een behoorlijke collectie... waar ik mee een galerie kon beginnen. En dat heb ik een jaar later gedaan. Toen, uit de KLM. En wat ik toen een jaar gedaan heb, dat weet ik niet meer. Maar een jaar later ben ik toen... die galerie begonnen. Dus je hebt de, de, de antiek verkocht... om galerie te kunnen openen? Nee, ik heb die galerie niet gekocht. Ik heb dat gehuurd. Was een nee, nee, nee, je hebt de antiek ja, verkocht... Ja om Galerie te kunnen betalen. Ja, dat was de aanvang. Ik bedoel, ik begon meteen te exposeren. Kara Appel kwam al heel snel binnen om een tentoonstelling te maken. En de eerste tentoonstelling maakte ik, dat was een... Nee, maar AP. je had toch geld nodig? Waar, waar kwam die geld vandaan? Nou, dat was niet zo gek. Veel, want nee? ik, ik, ik moest beginnen met een, met een huur te betalen. En die was niet zo groot? Die was niet zo groot, die huur. En, en en, zo... en, hoewel dat op de spu was, hè? Dus dat nee, niet... nee, nee, nee, dat was niet op de spu. Oh, je begon niet meteen? Ik begon, ik begon tegenover het Rijksmuseum op de Weterischans. Aha. Ja, en dat was best een mooi pand. En uh, het is nu een hotel, wordt het. En um, daar begon ik. En ik had zeker het gevoel dat als ik met mijn spullen... die ik nu heb ga exploseren, verkoop ik. En toen kreeg ik meteen al klanten. Ik had vitrines na te bouwen. En uh, dat was beneden. Er stonden drie vitrines met archeologie... En bovenmoderne kunst. En dat ging heel goed samen. Oh, dus nou denk ik dat ik het begrijp. En dat heette kunst, kunsthandel. Ja, je hebt, je hebt galeriehouden of kunsthandel. Dat, uh... Uh, wa want uh, op, uh, aan de spuil uh, was dat Galerie Krikhaar. Ja. Maar daar heette dat nog kunsthandel. Daar maar. heette het nog kunsthandel, ja. ja, ja, ja, ja. En een galerie, dat, die, die doen meer, die, die, die nemen meer risico's. Die brengen jongeren. Die, dat is een hele een andere taak dan kunsthandel eigenlijk. Hè. Dat is inkopen, verkopen. Maar en... ik nam risico's door uh, onbekenden te, te brengen ook. Je ging met Picasso om. Je Picasso heb ik zelf nooit gekend. En heb je nooit, nee, nee, nee. nooit gekend? Ik heb, ik je hebt zo... alleen zijn nabestaanden gekend. Ja, zijn nabestaanden. En ik heb ook uh, zijn vrouw gekend, zijn laatste vrouw, Jacqueline. Die kwam op de, op de FIAC, dat is de grootste Aardfair in, in Parijs. En daar had ik toen een Picasso, van, de tentoonstelling Met doeken, met grote doeken. En dat, uh, dat, dat was allemaal door iemand die ik door toeval heb leren kennen. Dat was een neef van Picasso. En die, uh, die kwam met een familie van vijf kinderen... En die kinderen waren weer de kinderen waren de kinderen van de oudste zuster van Picasso, Lola. Jij. Lola. En die, oudste, die kinderen die hebben heel goed gezorgd voor de moeder, toen de moeder uh, niet meer kon lopen en in een rolstoel terechtkwam. En uh, die, die, die kinderen hebben die moeder geweldig geholpen. de laatste vijf, zes jaar van haar leven. En Picasso was waanzinnig gek op zijn zus, op zijn oudste zuster. En die heeft die kinderen allemaal beloond met een kast vol met schilderijen. Ja. ja, en toen ze weggingen die schilderijen, toen zei Jacqueline nog... dan moet je ze allemaal even signeren, want die waren ongesigneerd. Want als Picasso een doek werd niet verkocht, was er ook nog niet gesigneerd. Dus toen heeft hij een potje nagellak gepakt... en dan heeft hij met rode nagellak al die schilderijen gesigneerd. Ja. En daarvan, uit die Juan heette hij, Juan Vilato Ruiz... zoals Picasso, die heette ook Ruiz... Die heeft de naam van zijn moeder aangehouden, Picasso. En uh, daarvan, uh, die man, daar ben ik mee in contact gekomen. En ik kon in de kluis in Parijs met zulke, zulke dikke deuren. Dat, dat, en dat, en dat, er stonden al die collecties. En dat mocht je exposeren? Van, van die ene collectie kon ik, kon ik verkopen. En dat mocht ik exposeren. En dat was die tentoonstellingen in Grand Palais, op de FIAC. En daar kwam Jacqueline toen. Daar kwam Jacqueline, zijn laatste vrouw. Ja. En, maar dat is toch een ongelofelijke toeval. Uh, je hebt ook geluk gehad in je leven. Ja, mag ik zeggen. maar dat geluk dat, dat moet je ook meteen aanpakken. Dat moet je niet voorbij laten gaan als er een kans is. En je kunt doordenken wat kan er van terecht kan komen. Dan moet je dat benutten. Dan, moet je, dan moet je iets gaan opbouwen. Waarom he, heeft die man vertrouwen in je gehad? Want hij kon dat had hij helemaal niet. Want hij heeft me ontzettend lang aan, aan een touwtje gehouden. Van, dan ging ik naar Parijs en ik zei, nou, dan mocht ik even zien... Hij zei nou wil ik een tentoonstelling maken? Nou, nee, nee, hij vertrouwde niemand. Hij had ook geen vrienden. Hij had maar één vriend, dat was ik later. Dat heeft hij me ook altijd gezegd. Ik heb maar één vriend, dat ben jij? Nou ja, en hij kreeg vertrouwen in me. En toen eindelijk zei hij, nou, oké, okay, dan gaan we een tentoonstelling maken in Grand Palais. Dat was een neef van Picasso, hè? Ja. En hij, eigenlijk door dat bezit die hij had, al die ja. schilderijen van, ja. van, van, van Picasso, uh, had hij vertrouwen. Vertrouwen in iedereen verloren. Ja. Omdat hij was bang, iedereen is in mij geïnteresseerd. Alleen ja. om, om hetgene wat ja. ik in de kluis heb. Ja. Ja. Wat, wat, wat wonderlijk. Wonderlijk. En, uh, want al die broers hebben gekend ook. Hè? Die ook die, zo'n kluis hadden. Met, maar er zijn er al verschillende van overleden. Maar, en, maar de, bij die andere bij die broers, van hem heb je geen ingang kunnen krijgen. Jawel, alleen, ook. jawel, jawel. ook ja. ja. Bij, bij, bij, bij, bijvoorbeeld heeft, had een broer Xavier. En dat was ook een kunstschilder. En die heeft uh, die beroemde foto waar Picasso met, uh, met, met, met, uh, met zijn, uh, zijn eerste vrouw, waar de kinderen van zijn ook, dat is uh, Paloma en, uh, en uh, Claude. Die, uh, daar staat een hele mooie foto, die is wereldberoemde foto met, met, met, met dat um, Picasso de, met een de parasol, parasol bovenop. En dan ja. loopt er een jongen achter. Zo'n mooie jongen, met een mooie, figu mooie figuur. Ja, mooie, die loopt, ja. Die, die loopt erachter, er achter. is een jongetje nog. En dat was Xavier. Dat was weer een broer van Juan. Dat waren allemaal broers. Ja, ja. En ik, Xavier, we waren vorige week in, de, in, in Italië en in een hotel ligt, uh, in Milaan ligt een krant. En ik uh, oh, kijk een Italiaanse krant, maar ik lees geen, geen Italiaans. Maar er staat ineens de naam van Xavier uh, Villato Ruiz overleden Dat was vorige week. En uh, twee weken geleden was dat. En... Uh, god, nou is die ook. En toen heb ik Weder nog gebeld. Ik zei, er stond ook een stukje over in de Italiaanse krant. En dat moet ik aan u nog sturen. Want ik kwam regelmatig bij hem in Parijs. Op zijn atelier. En dan konden we altijd mee eten. Dat waren hele goede mensen. Dus door ontmoeting met uh, nabestaanden van Picasso... Ja. Uh, heb je eigenlijk uh, pas voortaan gemaakt. Ja, La, De laatste was, vijf jaar ja, van, van je laatste, carrière als ja, galerie. Ja, ik had dat twintig ja. jaar willen volhouden. Want toen kwam die periode. Ja, dan ben je gek als je niet even doorgaat natuurlijk. Ja, uh, Die neven van Picasso hebben aanvankelijk geen vertrouwen in je... want ze hebben in niemand vertrouwen. Uh, uh, op een gegeven moment uh, maak je toch met ze afspraken... Hoeveel, ja. hoeveel wilde je van die schilderij, van die opbrengst? Hoe gaat het dan? Wat stel je ze voor? Want zij vinden natuurlijk alles eigenlijk te veel. Want zij denken, die wil ons bestelen. Hoe heb je nee, het aangepakt om ze die waren, vertrouwen Ze waren goed op de hoogte ja? van de waarde van die schilderijen. En toen heb ik gezegd, nou, ik maak onkosten, want als je op de FIAC een, een, st een grote stand huurt, dan ben je veel geld kwijt. En toen zei ik, nou, ik wil gewoon een minimumwaarde. En dan maak ik mijn winst erop. Zo ging dat. Oh, dus zij mochten zeggen hoeveel ze willen. Ja. En jij, jij was vrij om. Om te verkopen. Ik kon ermee doen wat ik wilde. Maar dus ik kon er 10% bijvoorbeeld zetten, 20% om ligt eraan of dat goed of Of het verschil bij mij erg aansprak, want daar heb je natuurlijk ook weer een variatie van kwaliteit in. Maar. Uh, dat was toen wel heel mooi allemaal. Ja. Ja. Heb je uh, alles aan de man kunnen brengen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat waren maar enkele stukken. Enkele, enkele, enkele schilderijen. Want waarom werden die andere nou, verkocht? Omdat iedereen vond het toch te duur. Ik bedoel, als je een schilderij verkocht voor 190.000 gulden, dat was dan een groot doek van Picasso. Dat vonden ze te duur. En dat was dan de goedkoopste. Maar dan boden ze in Nederland dat ik wel klanten en queen... die zeiden, ja, maar goed, ik wil, ik wil wel 80.000 gulden betalen maar geen 190. Yeah. Zei, ja, maar dat gaat niet. Ik bedoel, dat kan toch nooit? Dat is belachelijk. Nou, eh, één doek, daar boden ze dan de helft voor. Dat was, was 90.000 gulden. En ik wil 180. Ik heb zei, nee, gaat niet door. Het schilderij is toen later gekocht door iemand anders. En dat zou vandaag opbrengen 4, 5, 6 miljoen dollar. En niemand wilde koop in die tijd. En dat was de eerste tentoonstelling van Picasso in Amsterdam. Van schilderijen in een galerie. Ja. En toen maakte ik, uh, ik denk een jaartje of drie, vier later... ...maakte ik weer een tentoonstelling. Met dezelfde, maar ook andere toegevoegd doeken. En toen pas kregen ze goede kritieken in de kranten. Want de eerste kritieken, dat was... ...Picasso op zijn oude leeftijd, die herhaalt zichzelf. Ja, ja. En dat zijn geen goede schilderijen. Zo, dat was het eerste. Dus dat werd afgebroken. Ja, ja. En, en, en, en drie jaar later denkt de hele wereld anders. Toen werd ineens gezegd: Nou, dat het dat, dat, dat laatste werk van Picasso dat was, een, uh, ja, dat was ook een hoogtepunt. Net zo goed als zijn blauwe periode, Cubistische periode, was ook zijn laatste werk een bepaalde periode die ook een hoogtepunt werd genoemd. Dus door 200.000 uh, frank, of gulden, kon je miljoenen maken. Eigenlijk. Ja, maar dan, kijk, er zit dan wel op een gegeven moment zit er 12 of 15 jaar tussen. Dat begrijp ik. Ja, maar dat betekent dat als je echt verstand van kunst hebt. heb je één schilderij zelf gekocht, mag ik hopen. Ja, ja. Dat heb je gedaan? Ja. Eén of meer? Eén. En die heb ik ook die heb ik, die, die, die heb ik nog. Die heb ik nog. En uh, zou je hem ooit verkopen, denk je? Nee, hij heeft hangen in, uh, in, in, in Frankrijk ook. Maar nu hangt het in het Rijksmuseum Twente. En uh, daar heb ik het in bruikleen gegeven. Ja. En dat is, dat is op een mooie plaats daar. Dat is, uh... Maar hoe kan je in een huis wonen waar zo schilderij hangt? Dat is toch levensgevaarlijk? Nee, het is een klein dorp en die zien niet eens van een Picasso is. Dat, dat, daar zien ze niks in. Ja, maar goed, nu, pra <laughs> nou, nu, nu praat men over. Ja. En dat is misschien ook niet zo verstandig. Nou, ik weet het niet. Kijk, het is, uh, ik, ik vond het ook niet zo verstandig. Anders had ik het nooit zo lang in bruiklijn gegeven. Mm -hmm. ja, nu is het verzekerd en het is, het is beschermd. Hoe heb je dat trouwens gedaan met Galerie Krikhaar? Want je had vaak zulke meesterzangen, maar die had Miro, uh, uh, uh, je had Miro, je had Chagall. Chagall. Ja. Werd dat behoorlijk verzekerd überhaupt in die tijd? Want dat is bijna niet te verzekeren, hè? Nou, ik was in die tijd... Ik heb dat natuurlijk moeten verzekeren. En ik moest ook die verzekeringspapieren laten zien. Anders had ik ze ook nooit meegekregen. Trouwens, de eerste keer was heel moeilijk, de eerste de toonstelling. Want ik was dat in het was Reis. Chagall meteen, de eerste? Nee, dat was, dat was Picasso. Dat was Picasso. En uh, met Chagall dat was het een van de eerste de toonstellingen. Dat deed ik samen met een galerie van Heinz Berggrün in Parijs. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar die Picasso's, die, uh, die, dat was toen allemaal rond met die Juan Filato. En we zijn aan het inladen. Er was een auto uit Nederland gekomen. Die moesten ze ophalen. En we zijn aan het inladen en de helft was erin. Toen keek hij me alles moet eruit, doe het niet. Het <laughs> was een beetje wispelturig. En dat waren moeilijke tijden hoor. Dat waren moeilijke tijden, had je zoveel je best gedaan en zoveel kosten gemaakt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Was het voor elkaar, ging het weer niet door. Zo dat soort spanningen maak je wel mee. Hoe reageer je op zo'n moment? Ja, verschrikkelijk. Ik zei, met is een paar want hij sprak dan ook nog gebrekkig Frans. En, uh, maar hij verstond het wel. Dat er dan. En, uh, dus ik heb, ik heb, Dat is absoluut onmogelijk. Het nou, dat, dat, dat heeft ongeveer anderhalf uur geduurd... voordat hij toch fiat gaf en dat het erin mocht. Dat is dan een anderhalf uurtje spanning, hoor. Ja. ja. Nu je uh, alleen nog maar schildert, eigenlijk... Uh, en deze spanning moet missen... Ja. Mis je dat spanning? Uh, nee, want mijn leven is nu ook nog wel spannend... Dat blijft wel komen. Ik bedoel, dit leven is prachtig. In Frankrijk wonen we heerlijk. En, en ik heb er een fantastisch atelier. Dankzij mijn zoon, die architect is. Die heeft dat ge daar gebouwd. Maar goed, waar haal je de spanning vandaan nu? Vroeger was dat van, van, van deze hoge spel eigenlijk. Ja, dat, zo, zo, zo erg komt dat niet meer voor nu. Maar het is altijd weer spannend als je zelf bezig bent. Wat komt eruit? Wat gebeurt er? Dat is een spanning. He, bedoel, je kunt niet... Uh, een schilderij maak je niet met een vooropgezet plan niet tijdens het werk... Dan, die inspiratie die is dan zo dat je denkt: hey dat moet die kant of die kleur moet daar. En dan ga je weer overschilderen en dan, dan, dan groeit er iets. Dat is ook een spanning. Wat is het spannendste moment als je schilderij maakt? Wat is een cruciale moment? Wanneer, uh, dat zal wel een moment zijn wanneer je dat eigenlijk in één seconde kan verprutsen of maken voor je gevoel. Ja. Nee? nou, ik denk dat, uh, dat de, de, de, de laatste, het laatste wat jullie doen is een signatuur. Dan is het schilderij af. Dat is het mooiste moment. Maar het gevecht, dat ligt gedurende de hele tijd dat je ermee bezig bent. En, ik... en het gebeurt ook dat je bezig bent dat je er niet uitkomt... en dat je de, de hele zaak wegveegt en weer een, een, een witte ondergrond langs. Als ik jou nou zeg... <coughs> mm, dat Picasso van jou, die zou wel ook miljoenen waard zijn... Uh, als ik <coughs> jou nou zeg... je bent die Picasso kwijt... Die blijft in het museum, daar krijg je nooit een cent voor. Die is niet meer van jou. Ja. Of je hele werk, eigen werk, moet vernietigen. Ja. Wat, wat kies je? Nou, dat is een moeilijke vraag, hè? Dat is ja, een... dat begrijp ik wel. <lacht> ja. uh, nee, ik zou die Picasso nooit vernietigen. Nee, nee. Iets, de vraag is anders. Als ik het moest doen? Nee, vraag iets anders. Die Picasso is niet meer van jou. Die wordt niet vernietigd. Die blijft in het museum in Twente. Alleen, ja. je bent het kwijt. Je krijgt geen cent voor. Ja. Of het blijft van jou. Maar dan moet heel je werk met de faunuswagen mee. En wordt vernietigd. Ja, daar zou ik nu op dat moment geen antwoord op kunnen geven. Daar zou ik echt een paar dagen over moeten denken. Hè? <laughs> ja, maar als dat niet kan. Als dat nou zou moeten. Als nou, je maar, echt als... op je gevoel moet afgaan. Ja. Je hebt geen tijd om na te denken. Nee, dat is ook. Die picasso wat hangt dat is ook mijn eigen werk verdedigen. Ja. En ja. zou je liever dat geld hebben? Het geld? Ja, want dat gaat alleen om geld. Het ja. gaat niet om Picasso. Er wordt niet. Ja. Ik heb, de keuze is niet. Nog een keer, hè, concentreer je. Want je wordt helemaal opgewonden ja. van je, je luistert niet meer goed. Oh. <laughs> de, de keuze is niet. Picasso vernietigen of jouw werk vernietigen. Ja. De keuze is... Picasso... is niet meer van jou. Ja. Dus Picasso blijft behouden voor de mensheid. Nee. Alleen, je bent dat geld kwijt... dat het vertegenwoordigt. Ja. Dat, of... Je, je, je bent dat geld kwijt... Ja. en dan mag... Uh, jouw werk blijven bestaan. Of... je houdt dat geld... De Picasso blijft van jou en niet van het Museum waar hij nou aan? Of jouw werk moet vernietigen. Ja, dat wat? heb ik wel begrepen, ja. Nou, wat zou je dan doen? Dan zou ik mijn werk vernietigen, denk ik. Toch wel? Dan, ja, ben je toch, dan ben je toch geen handelaar en geen kunstenaar. Want als je echte kunstenaar was, dan ga je toch nooit je eigen werk vernietigen? Nee, maar in dit geval... Ik bedoel, het is een Picasso, ik, ik moet toch wel blijven leven ook. Hè? Toen die Picasso, direct nadat ik de zaak sloot... Toen kwam de, de, toen kwam de klat in de kunst. Toen kwam een enorme dep. Toen verdwenen de helft van de dus In New York, in Parijs, in Londen, in Amsterdam. En, en, en, en, en de schilderijen die werden allemaal geminiseerd op, op de waarde. Dat was toen niks meer waard. En nu, nu is dat weer teruggekomen. Maar dat is heel belangrijk natuurlijk voor me geweest. En, en dat, ja, dat ja, moet toch leven ook, hè? Ja, nou, die kunstenaar, <lacht> ik bedoel. Dat, uh, ik loop dat niet aan mijn laars, maar... Het is voor mij heel belangrijk, maar Picasso is natuurlijk ook heel belangrijk. Het zijn twee dingen die je toch heel moeilijk kunt afweren. Dat Picasso bezitten is ja. voor jou heel belangrijk. Ja. Niet alleen omdat dat geld vertegenwoordigt, maar omdat dat ook een soort erkenning is. Ja, ik vind, dat, ik vind dat het een beloning geweest van hard werken, 25 jaar lang. En dat is, dat is de toeval in mijn schoot geworpen. Ik bedoel, dat, dat gebeurt in die laatste vijf jaar. Maar zie je dat schilderij van Picasso als soort trofee... zoals Ajax heeft de Europa Cup naar binnen gehaald, zo heb je... Uh, of, of een, een, een Wimbledon-winnaar heeft thuis dat trofee van Wimbledon. Uh, beschouw je dat schilderij ook als soort trofee op je werk? Nou, dat is heel anders. Kijk, die, die, die, die, die winnaars en die, die trofeeën, dat, hmm. bedoel, die maken ze ideaal. En die, die komen overal terecht. Dit hmm. is één doek, er is er maar één van. Hmm. Dat, is, dus, dat is natuurlijk veel unieker dan zo'n trofee. En ik zie het niet als een trofee, ik zie het als een kunstwerk. En ik beschouw het als een kunstwerk en ik bekijk het als een kunstwerk. En ik geniet ervan. Ik leef ermee, we leven hem, het is ook een prachtig schilderij. Het is een uh, oude man, een pijproker, met een cupido. Ja, ja. Prachtig uh, onderwerp ook. En daar heeft Picasso ongeveer, ik denk 25 schilderijen van gemaakt. Van, van het onderwerp. Ja. Le fumeur et le cupido. Ja. ja. Je, je wordt nou een oudere man, hè? ja? Want, want je bent 70, <laughs> ja, dus yes, op yes. papier ben je oudere man. Ja. Maar cupido is nog steeds volop bezig bij jou. Ben je verliefd op, uh, op Helene? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. En, en niet alleen omdat ze hier achter het glas zit. Dat ze wat meeluistert nu? Ja. ja. Nou. Ze weet het donders goed en ik weet ook dat zij van mij houdt. Uh, Helene is een hele uh, eenvoudige vrouw. Is geen, heeft geen kapsoon, geen bonst, nee, gelukkig, gelukkig niet, nee. Is heel simpel iemand. Ja. Waarom heb je voor haar gekozen? Want je kon natuurlijk een hele mondane vrouw hebben en krijgen. Misschien heb je ze ook gehad. Maar ik vind haar mondaan. Mm -hmm. Ze is werelds, ze is mooi, maar ze, ze, ze heeft geen behoefte om zich duur te kleden of zo. Ze is, blijft een, en ze heeft uh, talent, ze kan schrijven en daar gaat ze nu mee verder. En, uh, ik bedoel, ik, heb, ik waardeer haar enorm. En ze is goed voor me. En dat wist ik natuurlijk ook niet meteen toen ik haar zag, maar ze werkte bij Christies in Amsterdam. En uh, ik ken haar van de veiling. Is het wel eens ook gebeurd dat het schilderij je pas na twee jaar echt aansprak? Of spreek jou een schilderij op de ergste gezichten aan? Of niet? Nou, dat heb ik wel meegemaakt met bepaalde schilderijen van bepaalde schilders. Ik heb het nu niet over mijn eigen werk, hè? Duidelijk. Ja, en, en dat, ik, dat ik bijvoorbeeld... dat bepaalde periodes me minder aanspraken die later je wel aanspreken. Dat gebeurt al, ja. Uh, ben je vriend van Jan Kramer? Nee. Uh, zijn jullie soms vijanden? Want dat nee was zo, zo, zo, zo duidelijk. Nou, we hebben wel een tijd met elkaar opgetrokken... maar op een gegeven moment is dat niet goed gegaan. En uh, dat hoeft voor mij ook niet meer. Maar dan moet je lezen. Dat staat in een in, in boek, die heet Galerie Krikhaar, 1963-1988. Ja. Oudgegeven uh, in 1999 bij de uitgever Waanders. Waanders in Zwolle. Geschreven door jouw houdige uh, vrouw Helena Stork... Uh, Waarom is dat boekje er gekomen? Er was uh, een of andere jubileum vorig jaar of is dat toeval? Nee, dat is toeval. Maar wat we wel hadden, dat was ontzettend veel documentatie. Uit die tijd, uit die periode van de galerie. En dat zag Helena, die zag daar de foto's in... en de artikelen en de kritieken en noem maar op. En omdat ze graag grijpt, zegt ze... ik ga dat gewoon allemaal opschrijven. En met de foto's mee is dat een boek geworden. En daar was Waanders enthousiast over. Herman, wij zijn al heel lang aan het praten. Ik denk dat we bijna moeten afronden. Ik kijk even naar de klok. Ja, wij moeten afronden. Uh, je hebt nog niet gesproken over je kinderen. Want uh, een beetje heb je over je zoon verteld. Ja, ja. Die is, die is uh, architect. Die heeft zelfs jouw uh, atelier gebouwd in ja. Frankrijk. Ja. Uh, je hebt ook nog een dochter. Ik heb ook een dochter, ja. Uh, wat doet zij? Zij schildert. En is zij een kunstenaar? Of is ze gewoon jouw dochter? Nou, het is mijn dochter, punt één. En ik hou van haar. Maar het is een, uh, ze, heeft toch wel, ja, ze heeft een moeilijke periode gehad. Uh, epilepsie. En uh, daar is een heleboel aan vooraf gegaan. Dat is gewoon helemaal geen leuk verhaal om te vertellen. Maar het is een, uh, nou, het is een uh, ze had ook waanzinnig goed talent. En dat is allemaal een beetje verwaterd. Door die ziekte? Ja, dat denk ik wel, ja. En dat is jammer. Ja, dat is vervelend. zij had talent. Dat klinkt heel cru, hè? Ja, ze had talent en misschien heeft ze nog talent, maar ik bedoel, er wordt niets aan gedaan. En dan vind ik de drijf is eruit. De drijf is eruit. Zo, zoals ik dat voorhou, Ik bedoel, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Het is, het is gewoon niks. Maar, maar het lukt je niet om haar te helpen? Nee, dat lukt me niet. Maar komt dat door die ziekte of heeft ze daar? Dat zo... denk ik, ja, dat zal, dat zal wel invloed hebben gehad. Ja, ja. Uh, heb je over meer dingen in je leven gevoeld dat je verloren hebt? Nou, nee, niet zozeer. Ik bedoel, de, de normale gang van zaken is dat je, dat, dat, ja, je ouders sterven, je, je maakt er oude dingen mee, ook, ook goede vrienden sterven. Hm. En er uh, ben je dan bij geweest, vlak van ze stierven en je praat erover. Het een, was een, onlangs nog een, ja, vorig jaar, een vriend van me, een schoolvriend van me. En uh, die ging ik opzoeken, die moest geopereerd worden aan zijn hersens. En die zegt: Ik haal het niet, ik haal het niet. Ik zei: Ja, je haalt het wel, anders gaan ze niet opereren. Ik zei, je moet het halen. En zijn hele familie zat erbij, en toen moest hij eventjes de keuken in. Want hij mocht thuis niet roken. Dan ging hij in de keuken zitten roken. Ben ik ben bij hem geweest. Hij zegt: Ik haal het niet. Ik zei: Wim, kom op, dat moet je halen. Nee, zie je, ik haal het niet. Toen hebben we gezegd: Nou, dan zie ik je wel terug. Maar hier heb je een kwartje. Reserveer dan een plaatsje voor me daarboven, dat ik een beetje bij je in de buurt zit. Nou, dan begon hij te lachen. Ze zei: Dat ik zou doen. Ja, ja maar dat zijn we. Dus op zo'n op zo moment is zeg maar de laatste wat je voor vriend kan doen, accepteren zelfs. Dat ik haal het niet. Ja, dat, moet dat, dat, gewoon maar, accepteren. Dat, dat zei hij zelf. Ja. Ik probeer dat te verdringen. Maar op een gegeven moment heb je dat geaccepteerd door die kwartje. Ja, ja. ik zeg als je dat toch zo zeker weet. Nou, doe me dan, dan een plezier. Ja. <lacht> ja. ja. ja. Um, ik heb eigenlijk uh, veel meer willen vragen over je ouders. Want daar ben je heel erg aan gehecht. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Dat waren uh, fantastische mensen. Eerste wat uh, in je opkomt als je aan je moeder denkt? Ja, dat is het eerste wat, ik, wat ik, iets waar ik spijt over heb. Mijn moeder gewoon zo graag een bondjas. En daar kon ik me toen best voor oor over. En toen, toen ze één keer gestorven was, heb ik dat nooit... Dan denk ik, god, had ik dat nog maar gedaan. Ja, dat is ook een, natuurlijk een fictie. Ja. Maar het is... Uh, dat, dat, dat herinner je je nog wel eens van nu dan. Dan denk je, ja, god, het was, mensen was zo goed voor ons. Voor al die kinderen. En voor de buurt. Dat is een zielboek arme mensen in de buurt. We met, gingen met, met potjes rond, met eten en weet ik wat. Het was een hele goede, goede vrouw was het. En die had wel. Uh, ja, ze heeft een heel goed leven gehad hoor. Ik bedoel, mijn vader was een fantastische man voor haar. Leuk gezin. Altijd druk, veel aan tafel, veel, veel, veel mensen over de vloer. Ja, het was heel gezellig. Ik heb in principe een fantastische jeugd gehad. in een soort arbeidersbuurt. dat grensde aan de grote straat. En ik had. de grote straat dat zat in de middenstand. En de arbeidersbuurt. En ik had in beide clubs zat ik vrienden. Aan twee kanten. Ik kon met iedereen opschieten. Dus dat was ook wel weer. Een soort opleiding die je later ook weer te pas komt. En je vader hoopte dat je middenstander wordt. En je hebt middenstand overgeslagen. En je werd gewoon ja. schadrijk en succesvol. Nou, schadrijk. En je, je, heb jezelf, je hebt jezelf een bondjas aangeschaft. Nee, ook niet. Ook niet? Nee. <laughs> nee. Dan nee. zal je vast je moeder vergeven. Nee, je moeder zou je vast vergeven. Ja, dat weet dat ik zeker. Als ja. je zelf geen bondjas nee, had, nee. dan... Dan kan dat mee door dat ja. je voor haar geen boodjaas hebt gekocht. Herman, ik vond het uh, heel leuk dat je hier was. Voor mij was dat na meer dan 25 jaar dat ik je terug zag. Ja, maar we komen elkaar misschien wel eens tegen in de gelachkamer weer. Toen in dat gelachkamer was je. Was je uh, dat was voor me een heel belangrijk gesprek. Want um, je was misschien nog opener dan nu. Ja. Alleen. Ik kan me dat allemaal niet zo goed herinneren. Omdat ik was met mijn verhaal bezig. Ja, ja. Die ik ja. aan jou kwijt wilde. Ja, ja, en jij ja. wilde toen een verhaal uh, aan mij kwijt. Over een zolder en over het schilderen. En het is me eigenlijk... Allemaal uh, niet zo bijgebleven. En mijn verhaal is jou weer niet bijgebleven. Nee, precies dat. dat, ik, dat, dat ik hoop dat ik vandaag beter heb geluisterd. Ja. Maar, maar dat moest ook, want ja. je bent 70. Ja. En als ik aan man van 70 niet luister, aan wie moet ik dan wel luisteren? Ja. Dank je wel. Ja. Ja, ja, ja. Geen dank, graag gedaan. Veel geluk. Dank je zeer. Luisteraars, dit was Claire Bekennen. Dit was Herman Kriekhaar. Blijf luisteren. Blijf je verheugen en verbazen. Samen met mij. U hoorde Herman Krikhaar in een aflevering van Kleur Bekennen... een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in april 2000. Martin Schiemek was in gesprek met hem. Herman Krikhaar zag het levenslicht op 18 april 1930. Hij overleed vorig jaar januari op 79-jarige leeftijd. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze programmering... die kunt u kwijt via Nachtvluchten, apenstaartje, omroepmax.nl... of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. En daar vindt u alle contactmogelijkheden. U kunt daar ook een bericht achterlaten in ons gastenboek... wees u er dan wel van bewust dat die berichten ook gelezen worden... door andere luisteraars of sitebezoekers. Onze programmering staat ook op teletextpagina 331... En wilt u schrijven, lekker ouderwets, lekker ambachtelijk, dat kan naar postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. Dus postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. Het is bijna tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten hier bij Max. In het volgende uur alle tijd voor een prachtig gesprek met psychoanalyticus Louis Tas. Programmaker François de Waal schetste dit portret in 2002. Heel graag tot zometeen.